Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. De verdachten van de moord op Peter R. de Vries staan voor de rechter. Het is een beginnetje van de zaak. Er wordt onder meer besproken hoe het onderzoek ervoor staat...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 Waar mensen kunnen meekijken. De burgemeester van Nijmegen gaat ervan uit dat de rest van het Goffertstadion gewoon veilig is. Gisteren stortte een deel van de tribune in na de wedstrijd NEC Vitesse er raakte niemand gewond, wordt onderzoek gedaan, maar burgemeester Bruls zegt dat het er niet op lijkt dat het beton ook op andere plekken kan breken. Airbnb is meer dan driekwart van de adressen in Amsterdam kwijt. Mensen die hun huis daar als vakantieadres online willen zetten... moeten zich voortaan registreren en bij de gemeente melden. Gebeurt dat niet, kun je een boete krijgen. Sinds dat verplicht is, is het aantal Airbnb-adresjes gekelderd... van ruim 16.000 naar minder dan 3.000. Zo'n 200 Afghaanse kinderen gaan vandaag weer naar school. Ze werden deze zomer met hun ouders uit Afghanistan geëvacueerd... en ze zaten de afgelopen weken in de noodopvang vlakbij Nijmegen. Een groep gepensioneerde meesters en juffen en ook net beginnende docenten gaan ze bijspijkeren... zodat ze straks in een gewone klas kunnen meedraaien. Camille van 24 is net afgestudeerd en gaat lesgeven aan een groep middelbare schoolkinderen. Ik ga ze zelf rekenen en wiskunde leren en uh, verder krijgen ze nog Nederlands... En uh, ook uh, gym en uh, tekenen voor de ja, creatieve vaardigheden. En uh, zo uh, proberen we met z'n allen klaar te stomen voor het onderwijs hier. Het weer bewolkt, maar ook over toe zon. Droog met 15 graden in het noorden en 18 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp voor het knopend Raasdorp is de vertraging nu een kleine 10 minuten.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 En de meeste corporaties die zijn al heel druk er mee. Ja. En, uh, er zijn ook corporaties die uh, nou ja, het project al bijna aan het afronden zijn. Dus uh, die hebben daar goed op voor gesorteerd. Het enige waar wij wel bang voor zijn is laat maar zeggen, de kleinere uh, huisjes, melkers, verhuurders. Uh, ja, of die ook in die trend meegaan. En mm -hmm. ja, daar hebben we niet helemaal zicht op.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 Verdwenen. Als er gebeld wordt verlaat je het pand En je loopt langs de trap naar beneden De treinconducteur voelt de deur op de stoep Krik je zwijgend maar zeer beleefd toe Je wilt wel wat zeggen maar je bent veel te moe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 de rood van je hoofd is vervelend.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 Dat is dus afgelopen week gebeurd en daar is voorlopig een oplossing voor gevonden. Oké. Okay. Die nog wat prematuur is om nu al te vertellen, want het moet nog allemaal uitgerekt worden. Maar zij brengt die partijen wel bij elkaar. Nou. Dat is een goede, goede zaak. Ja, oké. Okay. komen we op. Maar tijdens de ledenvergadering wordt ook het functioneren van de ondernemersmanager neem ik aan geëvalueerd.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 Ja, ik heb nog een uur hierna. Nee, ja, nee, ja. Per jaar heb jij ongeveer twintig uur. Maar ik wil daar nu... Tenzij Jelme op dit moment nog een prangende vraag heeft. Nee, ik heb geen vraag Jelme laat zijn beurt overgaan. Hé Peter, ik zou zeggen ga lekker terug naar je klanten. Want daar moet je het van hebben, tenslotte. En wij hebben regelmatig... Ik heb een die wil ik even heel snel kenbaar maken. Voorzitter van de Stichting Klessen-Constant-Zandvoort... op 7 november aanstaande in de grote kerk...